Vijf uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Geen groot nationaal vuurwerkmoment in Rotterdam vanavond. En ook op andere plekken gaat er een streep door de vuurwerkshows. Komt door het weer, door de harde wind, kunnen de sierknallers ineens een andere kant op vliegen. Je hoort de minister erover. Nou, we hebben dit jaar eigenlijk voor het eerst in de praktijk het deelverbod. Hè, waarbij uh, knalvuurwerk en vuurpijlen niet meer mogen. Uh, en ik hoop dat iedereen zich eraan houdt en het ook op een veilige manier doet. Zodat we aan de ene kant de traditie overeind kunnen houden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 Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Er zouden zeker tien explosies zijn geweest. Daarbij is één iemand om het leven gekomen en verschillende mensen gewond geraakt. Rusland probeert al lang met raket- en dronaanvallen de elektriciteitscentrales in Oekraïne te vernietigen. Een agent in Schiedam is bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde toen de man een groepje jongeren aansprak. Vanuit een huis werd er toen vuurwerk op hem afgeschoten. De agent is met een brandwond in zijn nek naar het ziekenhuis gebracht. Een jongen van 17 is opgekomen.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 Ik ben wel de tijd bestreekt en de klik tussen ons. Met de duivel, dan geeft geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers te kiebelen, ze duiken, even stil zit Klaar voor de arts, zie je delawine Verslaven net alsof jij aan de heroïne zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, achteraf volgt om mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht lig. wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door. Slapeloze nachten, de zon bij ik langs en door.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 Ik kom mee kansandoor, Mijn ogen reeds gesloten. denk denken, als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Hier, slapeloze nachten.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 Nachten van ons twee Of lekker samen aan, een cocktail bij de zee Maar wat ben je vandaag Was je maar bij mij? Door de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 De tijd ging te vlug, het besluit deed recht. Wie van ons is er slecht? Geen één. voor mij geen één. Nu heb jij de zorg. Tegen ze blij De beste overkomen Al ben ik misschien net te vaak Door het oog van een naald gekropen. Hoe vind je het zelf nou Gaat gast Want je blijft maar zeggen echt Ik ben er bijna Het is weer een kantje voor Dus ga ze op de tijd die ik Oh En ineens is het Vijf voor twaalf Oh ik hoop dat ik het nog heb Ik ben nog en de foto vind ik moment En over die overwaait Oh dan ik alles weer recht Vijf voor twaalf Dan de het beste overkomen Ja, ja, ja, ja Vijf voor twaalf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 Zingen wij nog één keer laat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 Mostly stay at home You're caught up in confusing Not the you I used to know You haven't been the same since we broke up I just hope I'm not the reason that you're stuck Are you still at the job that you hated And we're gonna quit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 Duck.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 al geweten Ik zag het al de eerste keer Maar toen was ik nog onwetend Waarom houde jij mij neer Wees stil en hou maar op Het is goed, het is voorbij Hou de eer nu met mezelf Want je bent niet goed voor mij